Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw noodweer in deel van Spanje... dat twee weken geleden te maken had met heftige overstromingen. In de omgeving van Valencia vielen toen honderden doden. Het kwam er vannacht dus opnieuw met bakken naar beneden. Dat vertelt correspondent Edwin Winkels. Hij is net aangekomen in de stad Malaga. Er was gewoon helemaal niemand. Zelfs taxichauffeurs durfden gisteren niet te rijden. Winkels waren gesloten, barretjes. En nu loop ik door een straatje hier in het centrum van Malaga. En dan zie je vooral opluchting. Dat de schade beperkt lijkt. En vooral natuurlijk het belangrijkste... geen persoonlijke ongelukken zijn, zijn gebeurd. Want er zijn daar geen nieuwe slachtoffers gemeld. Wel is er veel schade. Tot vanmorgen vroeg gold er code rood in de provincies Malaga en Valencia. Dat is inmiddels opgeheven. Duizenden huishoudens in ons land zitten soms lange tijd te wachten... tot ze kunnen worden aangesloten op het stroomnet. De netbeheerders leggen uit waardoor dat komt. Doordat we met elkaar nog steeds hard aan het elektrificeren zijn. We koken elektrisch, uh, we gaan elektrisch rijden. Ja, en dat vraagt ook gewoon steeds meer capaciteit van het stroomnet... dat daar niet altijd in elke wijk op berekend is. Het gaat vaak om nieuwbouwhuizen. Maar ook als je bijvoorbeeld een eigen laadpaal wil neerzetten... kan het zijn dat je moet wachten. Soms duurt het wel 70 weken voor je aan de beurt bent... De daders van criminele afrekeningen zijn steeds jonger. Het AD schrijft over een onderzoek van de politie. Daarin staat dat de gemiddelde leeftijd van schutters van liquidaties is gedaald naar 25 jaar. Vorig jaar was de oudste dader 30. Vijf jaar eerder pleegde nog iemand van 59 een liquidatie. Oudere criminelen bedanken vaak voor dit soort klussen, zeggen de onderzoekers. En het is half november en dat betekent dat in Engeland de voorbereidingen voor kerst al in volle gang zijn. In Londen is een cursus voor hulpkerstmannen. 1 2 3 ze werken voor een bureau waar je een kerstman voor thuis of in het winkelcentrum kunt bestellen. En ook al is het natuurlijk een hulpkerstman, het moet wel geloofwaardig overkomen. De kerstman is met alle ellende in de wereld belangrijker dan ooit, merken ze bij de kerstmanopleiding. Er zijn al 20% meer boekingen binnengekomen dan vorig jaar. Het weer nog veel grijs met vooral in het zuiden eerst nog regen. Daarna is het bijna overal droog bij 10 tot max 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A2 in Amsterdam richting Utrecht. 11 kilometer file tussen Vinkenveen en Maarsen. De rechterrijstrook is uh, waarschijnlijk tot half elf dicht. En de vertraging nu is 20 minuten. Half uur vertraging op de A27. Almere richting Gorkum tussen Knopent 1 en Knopent Rijnsweert. 14 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke happen, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel.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 Ik van Zandvoort op 106.9 CFM Yo por ti, tu por mi, yo por ti, tu por mi, yo por ti, tu por mi Yo mm -hmm. por ti, tu por mi, yo por ti, tu por mi, yo por ti, tu por mi Mamme Colgando del cuello los juguetes Del cuello Ik Voor mij, por ti, voor por ti, voor mij, por ti, voor mij, uh, uh, uh, uh. ti, voor mij, por ti, voor mij, voor ti, voor mij, ti, voor mij, voor voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor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 Quién lo diría que tal la quina taza son quién lo diría tal la quién lo diría tal la